Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Severodonetsk is geen water en stroom meer. In de Oost-Oekraïnse stad wordt nog steeds zwaar gevochten. Ondertussen zijn bijna alle belangrijke voorzieningen in de stad... vernield door de Russen. Volgens deze oorlogsexpert lijkt het erop dat de Russen... hetzelfde te werk gaan als bij de verovering van de grote havenstad Mariupol. Bij Mariupol hebben we gezien dat het echt zes tot acht weken heeft geduurd. Of dat hier ook zo lang geduurd, weten we niet. Aan de andere kant weten we ook intussen dat Rusland wellicht niet voldoende heeft. Heeft, om het hele gebied te, te omsingelen, ja, dan is het plat bombarderen in de hoop dat je vervolgens die stad een keertje kunt innemen... misschien nog de enige mogelijkheid. Zo'n 12.000 inwoners zitten in Severodonetsk vast... in schuilkelders en bunkers. In Borger in Drenthe is vanochtend het verkeersdrama van vorig jaar herdacht. Precies een jaar geleden kwamen vier mensen om het leven bij een groot verkeersongeluk. Vorige maand overleed nog een vijfde slachtoffer aan de verwondingen die ze daaraan had overgehouden. Ter nagedachtenis was de N34 vanochtend een uur dicht. Nabestaanden wandelden een stukje over de weg en legden bloemen bij de plaats van het ongeluk. ADO Den Haag is van plan de relschoppers van gisteren zwaar te straffen. Het ging toen helemaal mis na de verloren promotiewedstrijd tegen Excelsior. Fans bestormden het. ...en gooide vuurwerk naar Excelsior-fans. En buiten het stadion vochten ze met de politie. ADO zegt nu sorry tegen iedereen die zich gisteren niet veilig voelde. Relschoppers die gepakt worden... ...komen volgens de directie van ADO voorlopig het stadion niet meer in. En je kunt in Nederland nog lekkerder uit eten dan vorig jaar. De Michelin-sterren zijn uitgedeeld en het zijn er meer geworden. Een nieuw restaurant in Amsterdam kreeg vanuit het niet twee sterren. Op die plek zat eerst een restaurant met één ster... Restaurant Flore. Pas en Ja, Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik ben Je hoeft niks uit. te zeggen. Ja. Onze doelstelling was een stap terug, twee stappen vooruit dat ja, het dan nu gebeurt en dat Michelin het gezien heeft, is bizar, And En ons team is looking from the restaurant now. Dus big, big, big congrats to all of you. It's fucking nice what we did. In totaal zijn er nu 94 restaurants met één ster en 21 met twee. De Libreien in Zwolle en het Zeeuwse Interskaldus blijven de enige met drie Michelin sterren. Het weer, af en toe zon, in het midden en het noorden ook wat buien bij 15 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later weer buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je Lee en dan en Don't Push It, Don't Force It. Welkom terug inderdaad, Zandvoort op zaterdag. Momenteel uh, een graadje of 14 hier in Zandvoort. En uh, ja, een heel licht zonnetje. Dus uh, maar ja, best uh, lekker weer om, uh, om er even op uh, uit te gaan. Maar dat kunnen wij niet, albers want wij zitten gewoon in de studio tot aan vijf uh, uur. Zeker weten. En we hebben volgens mij een heel druk uh, programma. Nou, laten we, laten we de in alle rust even doornemen...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 Wat hebben we nog meer? Uh, uiteraard deel 2 van het interview... wat onze collega Kort Draaier vanmorgen had... met Marco Deen en Ronald van Tichelen... in zaken het parkeerbeleid... wat ondanks uh, uh, wat moties en uh, aanpassingen... aanpassingen tussen aanhalingstekens... Uh, de wethouder zal zich er nog een keer over buigen... over die knelpunten. Maar in ieder geval 1 juli gaat hij in... of u het leuk vindt of niet. Uh, de brieven zijn, uh, worden, worden al uh, per, per, per wijk verstuurd...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 Ja, dan zeggen ze, ja, dan kan de, mantelzorger het wel, wel, de mantelzorger kan het dan wel regelen. Ja, die hebben het al druk genoeg. Ja, of even langs gaan even langsgaan bij de gemeente of iets. Maar ja, dat doet de gemeente niet. De gemeente heeft het uitbesteed, hè. Een parkeerservice. Je mm -hmm. kan mm -hmm. wel bij de gemeente gaan klagen, maar dat heeft geen zin. Want dan moet je bij de parkeerservice zijn. Want die voeren het uit. Goed, de, wij gaan er verder niet over, over uitweiden. Nee, we straks, zijn ook helemaal neutraal. Straks, dus, straks deel 2 van het interview van heden morgen.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 Van onze zuiderbuur Milo, hoor je? En How Love Works, zijn nieuwe zingel. En uh, ja, lekker om die set te draaien op de zaterdagmiddag. Zodanig gaan we in Jan op Duintjesveld. Maar eerst deze, Queen. Another one, bites the dust. Let's go! He walks parallel down the street with the people I know. Neem no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go.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 He, ja, en dan, echt. En op dit moment is het 4-0 door een uh, mooie pevel van Kork. Korn. Wauw. Dus uh, het is een heerlijke stand. Geweldig, ja. Zo, ja. zo zien we ze heel graag uh, de wedstrijden, Jan. Ja. En ik weet uh, wel ja. waar het door komt, hoor. Een hele goede wedstrijdbal waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Het is een bal van ZFM, hè? Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja, dan kan het ook niet misgaan, hè. Ik, ik stuurde toch vanmorgen dat bericht naar je. Want het moet gewoon uh, goed gaan uh, vandaag met die bal.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 Nog ja, een paar erbij, dat we daar de achter. 8, dat dus mooi ja. ja, zeker. Nou, jij blijft het uh, volgen voor ons, de, ja. de wedstrijd, zometeen uh, de tweede helft. Ik wens je een hele goede rust, Jan, en uh, tot ja. zometeen. Jongens, gaan nu rusten, je, uh, en ik heb ondertussen al de buurtje Kijk, heel goed. Helemaal goed. Wij ja, ja, zeggen proost, Jan, ja, en ja, tot, ja. Straks. tot straks. Tot straks. Oké, okay, hoi. hoi. Dat was Jan van der Leden, ja, een mooie stand, hè. 4-0 SV Zaltvoort tegen AMV.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 We uh, vragen om een fysiek loket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 I feel it coming, baby. I feel it coming I feel it coming, baby. I feel it coming I feel it coming, babe. I feel it coming I feel it coming, babe. You are not the single type So baby, this is the perfect time I'm just trying to get you I'm high I'm just trying to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 Een groot deel van alweer een aantal jaren geleden. de Weekend met de en I Feel It Coming. Weer lekker om voor jullie te draaien op de zaterdagmiddag. Dat allemaal bij het geluid van Zandvoort. Zijn we al ruim 31 jaar met radio en televisie 24 uur per dag. En op de zaterdag en de zondagmiddag, ja, als je trouwe luisteraar bent... dan weet je dat we zo rond half 4 de evenementagenda doen.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 Van een verzameling geluidsdragers oud-Zandvoort en historie, raadhuis in de oudbouw. En dat is allemaal beneden in het voormalige gemeentehuis van het Zandvoortstadhuis, zoals ik zei. De organisatie ligt ook in handen van het Zandvoortsmuseum. En wat ook in het Zandvoortsmuseum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 Op de Zandvoortse, terug op de Zandvoortse evenementenkalender. De 11e editie zal op vrijdag 10 juni wederom in samenwerking met, met Kroonvis, het Wapen van Zandvoort, de Wapenzangers onder leiding van Edwin, eh, onder leiding van Edwin Hilbers als van plaats vinden op het Gasthuisplein. Voor kaarten, want eh, ze gaan als broodjes, eh, ik zou bijna zeggen als vissen, de deur uit. 10 juni is het zover, de, Theo, de traditionele Theo Hilbers vismaaltijd is ook weer terug.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 origineel van deze single Too good To Be Forgotten ken je waarschijnlijk wel van uh, The chi en dit was uh, later uh, ook nog een uh, groot hit met uh, de damesbind Am Amazulu zo heten ze, wat een rare naam uh, we gaan weer naar uh, Duitsersveld, de tweede helft Jan ja, Rob. ja, ja. goedemiddag nogmaals ja. hoe is het iedereen weer goed de kleedkamer uitgekomen dat bij ons wel. Uh, AFD is gewoon met 10 uh, mannen sleepcamera te komen. Die hebben ook gemist niet meer. En die lijken het ook een klein beetje opgegeven te hebben. Eigenlijk maar staal terug. Gewoon één richting keer niet. Dat is jammer. Ja, de spanning is Ik uh, zag wel net op live score dat John Holland met 1-0 En dat houdt in als zij uh, gelijk spelen of verliezen.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 Uh, volgende week kunnen en de Holland laat vandaag een volgende week een puntje liggen. We gaan wij vierde. Ja, ja, ja. Dat zou, een reden dat, zijn voor een, dat zou een reden zijn voor een feestje. Ja, wat heet het? <laughs> ja, ja, ja. Jeetje, nou, dat wordt, uh, het wordt, het wordt een, nog even spannend. Ja, het wordt uh, reuze, reuze spannend. Ja. We willen ook proberen volgende week met uh, de bus naar de OSP te gaan. Ja. Ja, wel? Komt dan, uh, het tweede speelt ook daar en die kunnen uh, bij winst zijn kampioen worden mij. dat is heel leuk. Oké okay, ja, mochten er, mochten er mensen, wat, uh, hoe groot is uh, die bus uh, die, uh, die je mee zou willen oh. nemen, Jan? Kunnen er genoeg uh, mensen mee, als ze mensen als luisteren? Wil, dan mag je, als je mee wil, mag je mee hoor. Maar, nee, hij moet werken, aansetten. hij moet werken. Kun je geen live uitzending daar vandaan doen?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 Oké, okay, dus... Uh, maar daar uh, nou, hebben we het buiten de uitzending wel even om. Uh, want we, we hebben natuurlijk wel een, een razende reporter daar uh, ter plekke nodig. Hè, dat begrijp je wel. Ja, ik denk dat je 5-5 gaat sowieso altijd bij. Nee, kan, oh, kan je zo weer... Dan kan je Ik zal het je limmel op doorgrijpen en dan... Uh, Oké, okay. uh, 4-0. Nou, nog, nog een uh, dikke, uh, uh, iets meer dan... Uh, uh, uh, we zitten nu in de 58e minuten. Dus, ja. Uh, nee, oké. Okay. We, we, we, we komen straks uh, tegen het einde van de tweede helft bij je terug. En dan hoop ik dat er, uh, ja, we richting uh, de 10 zijn gegaan. Want het zou, het zou mooi zijn voor het doelstel. Erop. Ja, het tempo is al iets, iets uh, ingezakt hoor. Dus we uh, wachten eigenlijk niet dat het allemaal te hoog gaat worden. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dat nou, we horen het, het straks van je. Jan, dankjewel en uh, geniet toch gezellig. van de wedstrijd, ondanks alles. Ja, ja. Oké, okay, hoi.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 Dus eh, en na, na zeggen, de shootouts eh, kwamen ze dus als winnaar uit de bus. Nou, dat is dus de eerste wedstrijd in een play-off met maximaal drie wedstrijden. Vandaag eh, is de tweede wedstrijd eh, en die wordt in Bloemendaal eh, verspeeld. Daar is in het eerste kwart nog ruim 12 minuten eh, te gaan. De stand is momenteel nog steeds 0-0, Bloemendaal-Pinocque. Eh, mocht Pinoké vandaag winnen, ja ze moeten eigenlijk wel winnen, dan volgt er morgen dus nog de derde wedstrijd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 Joost luiten op dag drie. Dat noemen ze dan moving day. Nou, hij moved wel, maar wel de verkeerde kant op. Maar goed, wij ook dat houden voor u in de gaten. En de hoofdpoot in het de derde uur wordt natuurlijk... de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco. Nou, volgens mij krijgen het weer druk het volgende uur, Albert uiteraard heel veel sports. En ook de hockeywedstrijd inderdaad in Bloemendaal tegen Pino K. Die houden we voor je in de gaten, ja. Bloemendaal zit in, in, immers in onze regio, uh, Albert-Jan. Dus uh, die gaan we zeker ook in het derde uur uh, blijven volgen. Blijf haar ons uh, ook volgen? Dat kan onder meer op uh, Facebook. En uiteraard ook uh, via de CFM-app. op de website www.zfmzandvoort.nl Vind je alle informatie over de lokale radio. We zijn er al uh, 31 jaar in Zandvoort. Lily. You told me there's no other God who would be as good to me.